Uur. Dit is Eeuwoud de Jong met het NOS-journaal. Er komt extra geld voor de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Het gaat om bijna 18 miljoen euro. Dat wordt gebruikt voor al lopende acties, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De miljoenen komen uit een Europees potje. Gemeenten kunnen het geld gebruiken voor regionale projecten. De regeringspartijen, VVD en PVDA, zijn van plan om samen door te gaan, ook als de uitslag van de provinciale verkiezingen in maart tegenvalt. Dat werd gisteren duidelijk tijdens het eerste lijsttrekkersdebat in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen hielden de rijen gesloten, dus ze vinden dat ze op de goede weg zijn. Griekenland komt pas vanochtend met een lijst met hervormingsplannen die Europa eist voor het verlengen van de financiële steun. Afgelopen nacht verliep om 12 uur een deadline, maar de Grieken hadden meer tijd nodig. De Griekse voorstellen worden later vandaag door de Europese ministers van Financiën telefonisch besproken. Artsenorganisaties en grote gezondheidsfondsen lanceren vandaag de persoonlijke gezondheidscheck. De online test is een antwoord op de wildgroei aan commerciële gezondheidstesten die volgens de artsen vaak onbetrouwbaar zijn. Ze leiden volgens hen vaak tot onnodig en duur vervolgonderzoek. Nieuw overleg tussen de Universiteit van Amsterdam en de actievoerende studenten in het Bungehuis heeft niets opgeleverd. De studenten bezetten sinds anderhalve week het faculteitsgebouw. Ze eisen minder bezuinigingen en meer inspraak. Nu er geen akkoord is wordt het Bungehuis waarschijnlijk snel ontruimd. Winkelketens als Hema, Xenos, Action en C1000 nemen nog te vaak oude lampen niet aan voor recycling, terwijl ze daar wel wettelijk toe verplicht zijn. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond. Volgens de bond wordt bij een zesde van de winkelbezoeken de kapotte spaarlamp geweigerd of gewoon weggegooid. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Daarbij kan het omweren. Later vandaag is het vaker droog en krijgt de zon meer ruimte. Het wordt 7 of 8 graden. Ook morgen blijft het vooral smiddags droog en schijnt de zon. Dit was het NLV. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amsterdam... voor 1 brugge 3 kilometer. De A4 naar Amsterdam. Bij Roelofaar en Sveen over 4 kilometer... A13 en Aag Rotterdam voor de Afrit Berkelen Rode Reis 3. A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Randweg Doortrecht 4 kilometer. A16 Breda Rotterdam voor Knopert de 3. Richting Gouda op de A20 voor de 5 kilometer. Richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen Goorkum en Lexmond over 4 kilometer. De N57 is dicht. Brouwersdam-Rotterdam bij de afrit Brieden na een ongeluk. Verkeer naar Rotterdam kan ombreiden door de borden U11 te volgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit programma omlijst met prachtige muziek. Ook die je in tijd niet meer hebt gehoord, zoals deze. De zoon van is dit, inderdaad. Julian Lennon. Too late for goodbyes. Even since you've been leaving me.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 ...uit de breakdown van afgelopen vrijdag met Maurice Mulder. Omi met cheerleader en daarvoor Julian Lennon uit de jaren tachtig. Too late for goodbyes. Zoals verteld, sportclub Heerenveen tegen voetbalclub Groningen 2-1. Thern scoorde in de 35ste minuut. De 1-0, De Leeuw in de 50ste minuut. 1-1 en Van Aken zetten Heerenveen weer met uh, 2-1 voor. En inmiddels uh, zitten we aan het einde van de wedstrijd...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 Ivo Karlovic en Donald Young die staan tegenover elkaar... in de finale van het toernooi van Delray Beach vandaag. De als vierde geplaatste Karlovic was in de halve eindstrijd met 6-3 en 6-4 te sterk voor de als vijfde gerangschikte Adrian Anarino. Young won eerder al in drie sets van Bernard Tomic. De lokale favoriet zegde vierde met 4-6, 6-4 en 6-2...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 Monvils, die was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Roberto Batista. 6-4 en 6-2. Goed, doen we nog even een berichtje. Gaan we even de modder in met veldrijder. Veldrijder Mathieu van de Poel. Die verkeert nog steeds in topvorm. De 20-jarige wereldkampioen schreef gisteren in Heerlen... Herle de Bulls Classic op zijn naam. De internationale wedstrijd die hij vorig jaar ook al had gewonnen. Van de Poel reed een paar ronden voor het einde weg...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 Goed, tot over het Sportnieuws. We gaan weer verder met muziek. En dat doen we uit de jaren 90. Empty heaven. One Night in Heaven. One Night in Heaven. Klap op mijn schouder, hoe is het met jou eerste grap? Eerste glas? Hier in dit licht zijn we nauwelijks aan.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 Pierman die scoorde nog in de blessuretijd, de derde doelpunt voor uh, groen uh, voor de Heerenveen. Hier is trouwens George Roder. Onderaan een stenen, laat laagste George Summerroder en Kali Minok. Don't, uh, nee, Right Here, Right Now is een nieuwe single. Onvoorstelbaar dat ze nog steeds uh, platen maken. Daarvoor uh, Guus Meuwes Met, uh, nee, gelachen die hadden we al afgekondigd. Maar uh, het is uh, bijna half drie. Ik zeg... 25 jaar. ZFN. Westkust. Weerbericht. Het weerbericht. Niet van Lex van der Hoorn, maar uh, dat doet er niet toe. Is op dit ogenblik trouwens 6,1 graden in uh, Zandvoort.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 Stuck out the trunk, give me the box so I can blow up the sun. Anti beauty, combing his hair. AKA man. Terrorizing for the vision. of so citizen. I'm Harlequin. Don't miss the so hell we're shattering the cannon. I'm shooting fat loads for him and get him. I'm nifty, advanced, part 350. I'm nimble. I think I take my main to the temple. Oh, oh, oh, oh.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 Beide brieven zijn opgesteld door het bestuur van de ondernemingsvereniging OVZ en verzonden aan het college van BNW.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 en aan veel wedstrijden hebben meegedaan. Desalniettemin hebben de twee Zandvoortse groepen het geweldig goed gedaan. Verme Testik heeft zelfs de eerste plaats behaald... en dat waren hun eerste wedstrijd. Een schitterend resultaat dus. De VVV Zandvoort heeft een nieuwe kinderburgemeester aangesteld. Na een heuse selectieprocedure is het Finn Damhof geworden. Finn is de eerste jongen die dit ambt vorm mag gaan geven...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 Uh, Week.nl. Nou even kijken wat er uh, vandaag uh, wordt gedaan. Onder andere de Freestyle Voetbal Clinic met Twan Rombouts. En hij is de meervoudige EK-kampioen Freestyle Voetbal. Hij is aanwezig om je de beste voetbaltrucjes te leren. Er is ook een Pebble Tour. En tijdens deze voorstelling delen de twee wereldreizigers een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 Because be En yeah like aan yeah. yeah. volgens mij hier nog daar nog wat bij